In de buurt van Budel Budeldorplein, op de grens van noord brabant en Limburg, woedt een grote natuurbrand. Het vuur ontstond de afgelopen avond rond 10 uur. Het beslaat volgens de brandweer een gebied van enkele honderden meters lengte en verspreidt zich snel. Om de brand te bestrijden zijn 12 blusvoertuigen ingezet. Het vuur vormt op dit moment geen bedreiging voor de bebouwde kom. De verwachting is dat het blussen nog een paar uur zal duren. Het is al langere tijd droog in Nederland. De afgelopen maand waren er meer dan 80 natuurbranden. Okay. <sighs> Minister Faber van Asiel mag aanblijven. Een motie van wantrouwen tegen haar... vanwege de lintjeskwestie is verworpen. Een groot deel van de oppositie... steunde de motie van PvdA GroenLinks... maar de coalitiepartijen, de SGP... JA21 en Forum... vinden niet dat Faber weg hoeft. Daardoor is er geen meerderheid. De hele afgelopen dag is er gedebatteerd... over de lintjeskwestie. Vrijwel de hele oppositie vindt dat er geen eenheid... van kabinetsbeleid is. Faber weigert om te tekenen voor vijf lintjes... voor COA-vrijwilligers. Terwijl premier Schoen en minister Uitenmark dat wel willen doen. Door een overwinning op FC Groningen heeft Feyenoord vanavond de afgelopen avond de derde plaats in de Eredivisie overgenomen van FC Utrecht. De Rotterdammers waren in de Kuip met 4-1 te sterk voor FC Groningen. Dan nog het weer. In het Noordoosten koelt het vannacht af naar een graad of drie. Op andere plaatsen is het 5 tot 7 graden. Het wordt daarna een zonnige lentedag bij 18 tot 20 graden.